Kijk je van Alem. Goedenavond. De pro-Koerdische demonstratie in Amsterdam is flink gegroeid. Die begon met een klein groepje bij het Centraal Station. waarna mensen een mars liepen naar de Dam. En daar is het protest uitgebreid tot honderden mensen. Er wordt gedemonstreerd tegen het geweld in het noorden van Syrië. Het kabinet heeft er begrip voor als België een tolvignet gaat invoeren voor automobilisten. Er gaan bedragen rond van 100 euro per jaar. Dus ook als je in de zomer eenmalig heen- en terugrijdt door het land. Alleen daar is verkeersminister Timan niet blij mee. Op dit moment klinkt het allemaal vrij hoog voor één keer uh, over een Belgische weg heen te gaan. Moet me nog even goed laten informeren of er ook geen andere mogelijkheden zijn. Het betalen naar gebruik, prima, maar moet ook proportioneel zijn. De tol in België wordt waarschijnlijk volgend jaar ingevoerd. Nou, hopelijk hebben ze dan wel genoeg geld om een keer goed asfalt neer te leggen daar. Nou, dan moet er nog heel wat geld tegenaan, denk ik. De eigenaar van de Zwitserse skibar... waar met oud en nieuw een dodelijke brand uitbrak, komt vrij. De man heeft namelijk zijn borgsom betaald. dus een bedrag van 215.000 euro. De brand ontstond door ijsfonteintjes op champagneflessen. 40 mensen kwamen om het leven. De eigenaar wordt verdacht van dood door schuld. En spits Wout Weghorst kan morgen weer meedoen aan een wedstrijd van Ajax. Volgens trainer Fred Grim zal het wel maximaal 20 minuten zijn. Weghorst staat al bijna twee maanden aan de kant met een enkel blessure. Ajax speelt morgen in de Johan Cruijff Arena tegen FC Volendam. Het weer van Beerplaza vannacht in het noorden code oranje voor IJssel. Morgen grote temperatuurverschillen. Rond het vriespunt in het noorden, in het zuiden kan het 9 graden worden. Flitsmeister dan gemeld op de A50, os richting Eindhoven, bij Zeeland, 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En er wordt geflitst op de A4 richting Delft, 56.3. Op de A50 naar Apeldoorn, 220.9. En op de A200 richting het prachtige Haarlem, 8.5. Daar staan ze. Vanaf maandag de Q Top 500 van de 90. Het is vrijdagavond, misschien heb je een uh, drukke werkweek of schoolweek achter de rug. Hopelijk heb je komend weekend even een paar minuten tijd... om samen met ons de Q-Top 500 van de 90's te bouwen. Komende maandag begint die lijst en de vraag aan jou is... wat zijn nou de pareltjes uit de jaren 90 die op die lijst moeten komen? Ja, er is zoveel keuze, hè? Ga je voor de girlbands? Ga je voor de boybands? Wordt het Nirvana? Wordt het Britney Spears? Oasis? Ja, wat denk je van deze dan? Het is een klein stukje inspiratie op de lijstjes van Merlijn Dodderma, Jeannette Termeer, Remco van Dijk en ook Anja Verkerk. En ze stemden allemaal op Army of Lovers Crucified... So maandag De Q Top 500 van de 90s, De 500 beste uit de jaren 90 volgens jou. Q Music. I can see in your eyes. You're about to break my heart. I met you at the wrong time Een music en love on hold. Het is vrijdagavond, 10 minuutjes over 8. Tom hier, zonder Bram. Ja, helaas, dat voelt toch... Ja, ik heb het al eerder geroepen vanavond. Een lichte handicap heb ik. Ja, je mist toch even je maat mee als het samen op de radio zit. Ik heb wel net een spraakbericht van hem ontvangen. Het duurt een minuut, dus misschien moet ik er nog even in knippen... maar dan uh, laat ik het straks wel even horen. Hij zit in Praag, dus uh, nou, eens even kijken wat hij zo meteen te, te roepen heeft. Um, dan denk je, kofferspel, gaat dat dan door? Uiteraard, de vier koffertjes staan hier bij me in de studio. En je mag jezelf aanmelden, het is eigenlijk gewoon uh, prijsschieten. Altijd prijs met het grote kofferspel. Eentje kun je er winnen. Wil je meespelen met het grote kofferspel, ja? Bram die doet het altijd met een hoop bombari, dit. Ik doe het gewoon uh, intiem. Stuur even het woord. Koffer... Via de Q-Music app deze kant op. Dan speel je zo meteen mee met het grote kofferspel. En voor tijdens het appen heb ik muziek van Kensington voor je. Stay komt eraan. Na je Cole op Q-Music. Fight for this love. Makes it hard to know which road to go down Knowing too much can get you hurt Is it better, is it worse? Are we sitting in reverse? It's just like we're going backwards I know where I want this to go Driving fast but let's go slow What I don't wanna do is crash, no Just know that you're not in this thing alone There's always a place in me Just go back, back, back, back, back, back to the start Oh Bad, bad, bad, bad En stay. Er komt muziek aan van Cloud, App en Vloed. Zo direct. Maar eerst het grote kofferspel. Dat is natuurlijk traditie op vrijdagavond. Vier koffers in de studio. Eentje die er sowieso uitgaat. Nou ja, ik ga spelen met Alexander. Alexander, goedenavond met Tom. Hey, goedenavond, Tom. Ik uh, zie dat jij druk bezig bent met een echte mannenklus. <laughs> Jazeker. Ben je het doen? Ja, ik ben uh, hout aan het uh, zagen voor de kachel. De tijd is lekker hard gegaan gegaan de, een houtkachel dus, uh, heb je lekker in de woonkamer. Ja, zeker. Lekkere warmte en uh, ja, een mooie sfeer geeft het ook. Ja, dat is maar dus, het droom is hard van gegaan de, de laatste tijd. De droom van iedere man. Ja, een beetje wel. hè Een beetje fikjes ja, ook ja, in de woonkamer. Ja, ja, ja. ja, het is hard gegaan inderdaad de laatste met, met de kou. Maar heb je dan, ja. uh, je hebt gewoon allemaal hout ingekocht wat je nu in stukken gaat zagen? Of je bent je eigen bomen aan het omzagen? Nee, dat, dat gelukkig niet. Nee, ik ben de hovenier, dus wij plaatsen wel eens een overkapping bij mensen. En dan moet je toch vaak wat stukjes afzagen, ah. hout op maat zagen. En dan heb je wat over, hè. En dat ik mooi in mijn huis. En dat wordt eventjes mooi gerecycled in de tuin van Alexander Ja. ja. <laughs> dus ik heb er nu warmte van door het te zagen en het te kloven. En uh, straks weer warmte in de woonkamer. Ja. Ja, top toch? En wel ja. een beetje goed schoon hout stoken. Hè? Anders staan wij een keer met de brandweerhout op de stoep. Ja, dat je goed schoen of uh, geïmpregneerd hout nee, heel verstandig. Dat zie je toch. Oprecht zien we echt vaak de laatste tijd hoor. Mensen die of ja. uh, verkeerd hout stoken, of ze uh, laten het kanaal niet vegen. Nou, dan komen ja. wij gewoon voorrijden hoor, met de tuta. Eh, dat is heel belangrijk, zeker. Ja. Nou, leuk om te horen, Alexander. En uh, goed dat je even tijd hebt voor het grote kofferspel. Vier koffers, eentje is er sowieso voor jou. Uh, het werkt eigenlijk heel erg simpel. Bij iedere koffer hoort een cryptische hint. Die ga ik je geven. Daarna krijg je vijf seconden bedenktijd of je de koffer wil, ja of nee. Zeg je nee, gaan we door naar de volgende. Zeg je ja, maak ik hem open. Gaan we kijken wat je wint. Nou, dat klinkt heel uh, makkelijk. Qua prijzen heb ik er prijzen... Voor jezelf ingestopt, omdat uh, ja, vandaag zit ik hier zonder bram, zoals je inmiddels weet. En uh, ik dacht nou, toch even prijzen voor jezelf, als je lekker alleen bent. Ja, ben uh, kom soms vast. Ja toch? Ben je klaar voor, uh, voor hint 1? Ja, laat maar komen. Hint 1 is als volgt. Nu kom je er echt niet meer van af. Nee. Ga door naar de volgende. Wat denk je dat erin zit? Ja, uh, iets wat blijft plakken of zo, <lacht> dat je er niet vanaf komt. Ja, de hint was uh, in de richting van de bank. Er zat namelijk uh. in een bankhangpakket met onder andere een beamer, een warmtedeken en een berg aan eten en drinken. Oh, kijk, ja, dat valt wel lekker geweest. Koffer 2, daarbij uh, is de hint. Beste Alexander, vergeet je badjas niet. Uh, nee, ik pas deze nog. Je bent niet echt van... Uh, in nee, van sauna of iets mee. zit ik te denken. Of ergens dat je lekker zelf, jezelf kan verwennen ergens in een spa of iets zit ik te denken. Vind je dat niks? Nee, dat, dat doe ik niet meentje. Je, nee, je, niet je, je, met, je, met, je bent gewoon uit. lekker hout aan het kloven hè? Sauna is niks meer. Ja, daarom <laughs> straks lekker douchen en dan ben ik schoon. Nou ja, inderdaad. Er zat een dagje wellness inclusief solo treatment in deze koffer. Oeh. Dan gaan we naar koffer 3, Daarvan is de hint. Niet met je blote voeten op gaan staan. Oeh, die is lastig. Uh, nee. Okay. Nee. Nee, ook niet. <laughs> ja, iets scherps denk ik dan, maar ja, ik ga niet weten wat. Uh, in deze koffer zat een uh, Lego bouwpakket naar keuze. Oh, ja, daar moet je ook niet met je blote voeten op nee, Maar dat is met... wel heel leuk uh, geweest. Ja. Ja, dan gaan we de koffer via. Eigenlijk is het al gespeeld, maar laten we voor de vorm toch even de hint erbij pakken. Uh, de bot moet je zelf nog even regelen. De bot moet je zelf regelen. Ja. Ja, doe die maar. Nou, zo ja. even kijken. Wat jij gaat winnen: koffer 4. En uh, daar zit in. De Bob moet je zelf regelen, maar waar ga je dan aan de zuip? Ja, uh... Jij wint, beste Alexander: een vijf-gangen-diner inclusief wijnarrangement. Hey, leuk! Lekker! Helemaal uit. voor Lekker. jou alleen. Nou, geweldig. Wordt jou dat thuis in dank afgenomen als je zegt ik ben alleen weg of hoe... Uh... Ja, ja, ja, misschien uh, wordt dat niet in dank afgenomen. Dan nee. ja, ja. moet je misschien <gül> toch nog een paar euro bijleggen dat je toch met z'n tweeën... Uh... Toch met z'n tweeën gaat. Ja. Dat is toch gezelliger hè, met z'n tweeën. Dat merk jij nu ook wel ja, hè. Ja, ja zeker. Nou, nou, nou, ja. Je wint <laughs> het alsnog. Een vijfgang diner, inclusief wijnarrangement voor één persoon. En wat Super. je ermee gaat doen, of je er vier van maakt of, of toch in je eentje gaat, nou, dat moet je zelf maar weten dan. Nou, helemaal bedankt Tom. Super. Succes met het hout daar en uh, een mooi weekend hè. Dankjewel vanzelf Doe Doei, Alexander doei doei doei Dit is Cloud op Q Ik weet het Op en music Zometeen naar de Boemende Knal. We gaan op zoek naar een liedje om het weekend echt mee af te trappen. En ook deze komt eraan over een paar minuten. Crazy. Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Verse XXL Blauwe Bessen, 500 gram, nu maar 3,49. En we plakken er XXL Gouda Kaas plakken aan vast. 600 gram, op maar 3,49. Fans van voordeel, Aldi. Ik wil van mijn auto af. Ik wil Ik wil van mijn auto af.nl En fans van Extra Extra Schone Vaat in de startblokken. Nu naar Aldi voor de XXL Voordeelweken. Met Oena tabletten Classic. Rolle tabletten voor maar 4,99. Fans van Voodoo. Aldi. Ik wil Ik wil van mijn auto af.nl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 Ontdek het op secondlove.nl Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Strijk met de relaxed rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras.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 Topnetwerk, geen gedoe, heel zacht prijsje. Ga ook voor die gouden combi. Nu onze 15.000 MB-bundel de eerste 12 maanden... voor maar 5 euro per maand. Hé, hey, horeca-professional. Bezorg je zaak een topjaar met Bitfood. De partner die nooit stilstaat. Want we brengen je de foodtrends van morgen... lekker veel bravoer, het merk voor de horeca... en we bezorgen je ook een vet rendement. Zo wordt het ook voor jouw zaak een topjaar. Wij zijn al onderweg. Bitfood. Je denkt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 We weten niet precies wat je ermee gaat doen... maar we hebben er wel voor gezorgd dat het allemaal kan. Suzuki. Serious about fun. Het is nu Final Sale in de designer-outlets van Roermond en Rosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Bij merken zoals Bos, Calvin Klein en meer. Final Sale. Nog tot en met zondag in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto...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 MUZIEK Euphoria komt Na Damiano David you look like someone I know Breathing like a picture Dangerous as a dagger I know I've been before There's something so familiar nooit, dat liedje, op van de manier. Laureen op je music Euphoria, het is even over half negen. Tom hier, zonder Bram. We gaan natuurlijk wel de boem en een knal doen. We gaan op zoek naar een liedje om het weekend echt mee af te trappen. Maar uh, voordat we daar uh, die kant een beetje op gaan... ik kreeg een uh, ja, toch wel een spraakberichtje van ons Bram. Die zit in Praag, Tsjechië. Nou, even luisteren. Ja, hallo Tom, hier vanuit uh, Praag. Uh, ja... Ja, we zijn nu even aan het... Ja, we zijn even aan het dineren. Alright. Praag kan ik echt dik aanraden. Fantastisch mooi. stad, heel middeleeuws. Je kan hier lekker eten. Ja, ja, ja. Ja, sorry. In ieder geval... We hebben ook lekker geschoten. Geschoten. Je kan hier schieten met allerlei guns. Het was echt super vet. Ga naar Praag. Ja. In ieder geval... Uh, wat zou ik nou zeggen? Ik ben er helemaal vanaf. Oh ja, uh, we volgden ook een uh, tour van het nieuwe Dan Brown-boek. Superleuk. Is ook echt een dikke aanrader. Ik leg hem weg. Ik leg hem weg. Um, tot slot, uh, ik geef deze stad, denk ik... Acht sterren. Zo. Acht sterren. Ja. Dat vind ik leuk om. Of... geef ik acht sterren. Uh, Tom, hopelijk heb jij het ook leuk daar. Ja hoor. Uh, heel ja. veel liefs. Van mij. Niet van mijn gezelschap. Maar die kunnen de moord stikken. Ik mis je. <laughs> Later vriend. Hoi uh, hoi. Uh. <laughs> ik begreep dus dat hij... Uh... Ja, ik heb, ik heb Bram op uh, zoek vrienden. Ik heb net gekeken waar hij zit. Het is echt een, een, een hot cuisine uh, sterrentent. Ja, ik kan me voorstellen dat als je daar op de WhatsApp zit... dat mensen je wel een beetje raar aankijken. Maar goed, hij heeft toch even tijd voor ons gemaakt. Dat is fijn. En ik dacht... In de hoek, de boom en een knal, laten we op zoek gaan naar jouw vakantieliedje. Een liedje wat je doet denken aan een bepaalde vakantie. Dat mag een zomervakantie zijn, dat mag nou nu een thema wintersportvakantie zijn. Het mag een roadtrip zijn, het mag een citytripje zijn. Zo'n weekend zoals Bram nu doet in Praag. Welk liedje doet je herinneren aan zo'n trippie? Laat het weten via de Q-Music app. Moet natuurlijk wel een beetje een feestelijk liedje zijn. Iets zoals dit, wat wel echt een heel mooi liedje is. Maar voor de boemende kanal zoeken we zometeen echt even een feestje. In dat thema dus. Laten we wachten via de Q Music App. Gaan we hem zo meteen draaien. Nu Lewis Capaldi. On the day that I die Tell my mother I was smiling Cause I know that she'll be crying Rivers wide Tell my friends that it's alright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 comes the two to the three to the four when it's last call and they kick us out the door it's getting kind of late but the ladies want some more oh my good lord tell them drink 'Cause I'ma put me up a double shot of whiskey they know me and jay dales got a history there's a party downtown near fifth street everybody Op je music met een bar song. Party, tipsy. Nou, is één ding wat zeker is. Bram wordt vanavond in Praag niet tipsy. Die heeft geen wijnarrangement in, uh, in die sterre nou, Hij zit in Praag, dus uh, Tom hier alleen. Um, ja, en even benieuwd. Wat voor liedje doet jou denken aan een vakantie? Mag van alles zijn. Roadtrip, zomervakantie, wintersport. Laat maar weten in de q ik heb wellicht kunnen we draaien. Ik zie hier, uh, Marisha zegt, hi om me. Doe me denken aan afgelopen zomer op pad met mijn beste vriendin. We gingen naar Zakintos. Vakantieliedje, seksmeticale, voor bij iedere wintersporttrip. Groetjes bouken van der schaaf. Uh, Hilde zegt hier, DJ Antoine, ma chérie. Doe me denken aan de vakantie in Italië, vroeger met mijn ouders. Dit is ook een mooi bericht van Miranda. Goedenavond, Tom. Mijn vakantiediediedje is Pio Bella Costa van Eros Ramazotti. Mijn man en ik hebben elkaar leren kennen bij een transportbedrijf. Ik op kantoor, hij internationaal chauffeur. Bij dit liedje denk ik terug aan een van de eerste ritten dat ik met hem meeging met de vrachtwagen naar Italië. Maar we hebben een heerlijk weekend aan het meer van. Lecco. Lecco. Lecco. Nou ja, dat is op zijn Italiaans. Hebben we gestaan. groetjes Miranda. En hier nog Hilde, Hilde zegt Capital City's Seven Sounds toen we met de Caravan naar Kroatië reden. Gaan we naar Jochem. Jochem, goedenavond. Hoi, goedavond. Hi, goedavond. Um, jij zit veel in het vliegtuig. Ja, klopt inderdaad. Als, als wat? Uh, ik werk als stewardwerker in het vliegtuig. Dat is toch ook een droombaan, hè? Ja, eigenlijk wel. Af en toe niet, maar 9 van de 10 keer zeker wat, wel. Wanneer niet? Uh, nou, als er uh, mensen wat, uh, wat onrustig worden en uh, bijvoorbeeld wat ook al in het spel is of als er iets ondergescheten wordt of zo. ja, nee, ja? dan liever niet bellen, maar uh, het moet <laughs> helaas <laughs> dan wel. Als ondergescheten wordt? Oh, ja, nou, je, je maakt soms dingen mee, inderdaad. Maar, nou, kun, je niet, nou, kun, je, kun je iets vertellen? <laughs> uh, nou, uh, laatst was een tijdje, er waren er heel veel wc's, die waren uh, uh, ja, defect, zeg maar, die waren verstopt, ja. omdat bijvoorbeeld luiers uh, die, die vies waren, die werden erin gestopt, maar die moeten uitgespoten worden. <sighs> wat, wat De hele door? leiding uh, werd naar boven gespoten, ja, als geen feest. Ja. Waarom gooi je een luier in een wc van een vliegtuig? Is, is dat ik toch zelf het... ook waar dat het niet gaat? Ik weet het niet. Sommige mensen bestaan er ook soms. Soms wel. Maar op het algemeen is je werk dus hartstikke leuk. Absoluut. Voor welke maatschappij uh, doe je dat? Mag ik dat zo zeggen? Ja voor mij wel. Ja, is voor de KLM. Voor de KLM. En, en, en alleen binnen Europa of ga je de hele wereld over... Nee, de hele wereld. Van uh, de kortere vluchtjes tot Brussel, tot, uh, tot Tokio, zeg maar. Oh, wat te gek. Praag. Wat te gek. Ook wel naar Praag dus. Ja. Ja. Wat, uh, wat heb je de afgelopen week gevlogen en waar ga je binnenkort naartoe? En kijk, ik ben gisteren uit Slovenië binnengekomen en maandag gaan we naar Brazilië. Brazilië. Ja. En, en dan ben je daar ook een paar dagen, krijg je daar gewoon, toch? Dan, dan ja. kun je daar even ook op mini-vakantie. Ja, er zijn nog twee nachtjes en dan gaan wij ook weer terug. Leuk. Heb je al plannen voor die dagen of ga je het wel zien? Uh, nou, ik heb vrienden, heb ik daar zitten. Dus oh. lekker even twee dagen naar vrienden toe en dan weer, uh, weer naar huis toe. Ja, want uh, jouw liedje komt ook uit de hoek van Brazilië, oh. toch? Ja, ja tuurlijk. De Boys. Met uh, To Brazil. Brazilië. Uh, ja, wat dus maandag weer het geval is. Nou, dan uh, ga ik zeggen, Jochem, ja... Werk ze. Dat, dat is eigenlijk niet nodig dan, hè? Nou, het is, het is officieel werk, maar het lijkt een feest. Ik vind de vlucht ja. ook leuk. Het dus ja. is altijd een, soort, cool. een, soort, een soort hobby waar je geld voor krijgt, eigenlijk net als bij Q. Bijna wel. Ja. Leuk, toch? Nou, een mooie vluchtmaandag En ga ervan genieten, naar Brazilië. Ik ga mijn best doen. Werk ze vanavond. Vanavond, Jochem. Yo, yo, yo, yo. yo. The Mega Boys op je music Hier is Toe Brazil. Zo zover, tot hier en niet verder. We gaan plaatsmaken, zometeen op dit fijne radiostation... een hele fijne man, Stefan Bouwman. Hallo, Tom, zonder Bram. Waar zit hij nou weer? Hij is in Praag. Jezus. Onze geloofbetrouwbare. Ongelooflijk man. Ja, jij hebt werkpaarden en sierpaarden. Ja. En De werkpaarden zitten hier in de studio. Hij ah, is vast weer voor een sponsor die die kant. Ah, het zal vast. Het zal vast. Hey, zo meteen Stevens pianobar. Ja, leuk. Kan jij je het songfestival van ergens in de jaren 90 nog herinneren met Cecilia Rongli? Ja, welk jaar was dat? Ik zat nog in de luiers, denk ik. Volgens mij 3 in acht. Uh, oh, dat was ik er nog niet eens. 98. Was jij er toen nog niet? Ik was er in 95. Oh, mijn god, wat ben jij jong! Ja, 30 ben ik. Oh. Ja. Jij? Nou, nou, ik voel me heel oud nu. En uh, zij nou, komt zo meteen Het leuke is, de Q-top 500 van de 90s komt eraan. Ja. Jij hebt meer bewust meegemaakt van de 90s dan ik. Zeker. Ik vind maar, dat soms wel eens jammer. Ik moet wel eerlijk zeggen dat de muziek heb jij nog regelmatig gedraaid... Ja, met wel. jouw vingertjes op dat, de pioniertjes. Dat, ja. ja, dat zeker wel. De 90s muziek leeft voort. Ja. Maar goed, inderdaad, de pianobar in teken van de 90s. Ja, zeker. Met...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 Dus kom kijken en ontdek jouw geweldige nieuwe look. Kom gezien worden en krijg nu de tweede designerbril cadeau... bij Grand Opticaal. Voorwaarden op grandopticaal.nl. Hé, hey, hey, horeca professional. We zorgen ook jouw zaken topjaar. Ga naar bitfood.nl Geef jouw raam een nieuwe look met Karwei. Nu 30% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Weet je nog?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 met 10 Sim van KPN zijn niet alleen je tieners happy. Jij ook. Want stel je voor, ze zijn altijd en overal bereikbaar. KPN 10 Sim heb je al vanaf 12,50 euro per maand zonder onverwachte kosten. Kijk op kpn.com slash tien sim. Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, viskesproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig. Klinkt lekker hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AHA pasta saus voor 1,45. Prijsfavorieten, je herkent ze aan het blauwe duimpje.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 Alleen Altena. Goedenavond. GroenLinks-PVDA is bereid om nog voor de zomer... akkoorden te sluiten met het nog op te richten minderheidskabinet. Dat zei partijleider Jesse Klaver op een bijeenkomst in Den Bosch. De manier waarop wij zijn behandeld, zo uh, onredelijk. Door deze coalitie wilde niet eens inhoudelijk met ons praten. Ja, dat, dat heeft alles in zich dat wij zouden zeggen, zak er maar in.